uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. Met straks in het NWS Radio 1-journaal het dilemma van Obama. De chemische wapens in Syrië onder toezicht of toch hard militair ingrijpen? En de psychologie van de onderschatting, geldt dat ook voor het Nederlands elftal? Eerst het NWS-journaal, Jeroen Tjepkema.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 Uh, leraren die soms onvoldoende goed Nederlands spreken... terwijl er juist kinderen op school zitten die een taalachterstand hebben. Daarmee was volgens Dekker duidelijk dat de ingaddoen onvoldoende toekomst had... en dus besloot hij de geldkraan dicht te draaien. Voor de zomer werden op de school eindexamens gestolen. Ook het bestuur van de school maakte fouten... blijkt uit het onderzoek van de onderwijsinspectie. Het kabinet zal volgende week op Prinsjesdag bekendmaken... welke straaljager de opvolger wordt van de F-16. Volgens bronnen in de coalitie komt dan naar buiten... dat het kabinet kiest voor zo'n 35 JSF's. De afgelopen tijd werd al steeds duidelijker... dat het kabinet voor de JSF kiest. Vorige week bleek dat regeringspartij PvdA zich daar niet langer tegen verzet. Het kabinet maakt volgende week ook bekend... hoe het nieuwe bezuinigingen invult voor Defensie. Voor de zomer werd al bekend dat volgens minister Hennis Plasgaard... nieuwe ingrepen nodig zijn...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 Als hij het verzoek inwilligt, kan de hele zaak waarschijnlijk in één zitting worden afgedaan. De verdachten worden ervan beschuldigd dat ze betrokken waren bij de diefstal vorig jaar oktober... van zeven waardevolle kunstwerken uit de kunsthal. De werken werden naar Roemenië vervoerd om ze te verhandelen. Gevreesd wordt dat enkele doeken zijn verbrand. 100% zekerheid daarover is er nog niet. Eén verdachte is nog voortvluchtig. Minister Plasterk wil samen met gemeenten risicoprofielen opstellen van de financiën van de gemeenten. Daarmee wil hij voorkomen dat de overheid gemeenten onder curatelen moet stellen. Uit de onderzoek in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten blijkt dat in 2017 de gemeenten een tekort van 6 miljard euro hebben als ze niet fors gaan bezuinigen. Plasterk wil daarom met hen om de tafel. Ik ben inderdaad wel van plan om, om risicoprofielen te maken, dus gewoon met de gemeenten samen te kijken. Zeggen, nou die gemeente, daar denken we dat die overgang redelijk zal gaan omdat men er al langer mee bezig was. En met die gemeente is het misschien goed om er even wat extra aandacht aan te besteden. En dat is in, in ieders belang. Plasterk wil de profielen opstellen voor 408 gemeenten. Camille Eurlings is benoemd tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. De oud-minister en KLM-topman neemt de vrijgekomen plaats in... van Willem-Alexander, die stopte toen hij koning werd. Eurlings zegt trots te zijn dat hij onderdeel is geworden... van de wereldwijde Olympische Beweging. De echte kracht zit niet zozeer alleen in een stoeltje hier... maar zit erin dat je in Nederland echt samen zit... en er een team-effort van maakt. En ik ga dus de positie innemen... samen met de Nederlandse topsporters, met de Nederlandse bonden. Wij gaan heel dicht met elkaar staan. Het wordt een teamspel.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 De verkeersinformatie, Kees Quartz. verkeer langs de Westkust moet de komende uren rekening houden... met zware windstoten. Ondanks het ontstuimige weer verloopt de spits nog enigszins normaal. Er bestaat nu 25 files. Het meeste staat rond Utrecht en Rotterdam. Wat eruit springt is de A7, Amsterdam-Horen. Een auto met aanhanger is geschaard bij Purmerend Noord. De rechterrijstrook is dicht... Het verkeer vanuit Amsterdam kan omrijden via de Afrit Volendam... via de N247 en de N244. Er zijn nog altijd opruimwerkzaamheden op de A17 door het recht Roosendaal. Daarom is de hoofdrijbaan dicht bij het knooppunt De Stok. Dat heeft allemaal te maken met het ongeluk vanochtend... met een aantal vrachtauto's. Er staat 2 kilometer via bij Roosendaal West. Het verkeer kan omrijden over de A16 en de A58. En verder is de N35 dicht, de Almelo-Zwolle. In beide richtingen is de weg afgesloten... na een ernstig ongeluk tussen Raalte en Heino.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 7 over vijf, goedemiddag. Het vertrouwen is weg in de islamitische school Ibn Galdun. En het begon met wat leek een incidentje. Er zat een klein scheurtje in van circa 2 centimeter. En aan weerskanten was het wat dikker. Wat dacht u toen? Eén woord, drie letters. Het was het begin van de grootste examenfraude van ons land. Straks spreek ik staatssecretaris Dekker over zijn besluit om de school te sluiten. We beginnen in Washington, want behalve Frankrijk werken ook Rusland en Syrië hard aan een plan om de chemische wapens van Assad onder internationaal toezicht te plaatsen. President Obama is bereid serieus naar dit plan te kijken, maar dat neemt niet weg dat zijn campagne in Amerika om steun te krijgen voor een mogelijke afstraffing van Syrië keihard doorgaat. We going to week talking to members of Congress, answering their we feel about this that we're to move Obama zich hard in om iedereen te overtuigen. Praten met het Congres, de bevolking toespreken straks. Are you you're going get the votes? En gaat u dan de nodige stemmen krijgen? Vraagt een van de verslaggevers die de president gisteren interviewt. Nee, dat vertrouwen heeft hij niet. Bill Huizinga, een congreslid met Nederlandse achtergrond... is wel wat sceptisch over alle inspanningen van het Witte Huis. Het well, is interessant. Voor uh, de eerste keer in over twee jaar... heeft het White House liaison-office naar ons pretty Het is een heel lange tijd van hen And En ze zeiden we we we? ik heb Ik heb de afgelopen twee jaar nooit wat gehoord van het Witte Huis. Het was oorverdovend stil. En nu willen ze weten of ik nog vragen heb, zegt Huizinga, die afkomstig is uit de staat Michigan. Maar wat het Witte Huis ook zal antwoorden, hij heeft zijn gedachten al bepaald. Well, we denken dat we een to moeten hebben, maar ik ben niet zeker dat dit de the right is uh it's overwhelmingly uh, uh against us taking action at this time uh, as a as a policymaker that was where my my gut was leading me that was where my heart was uh, was drawing uh towards and that just got confirmed by uh, by the constituents uh, you know we've had thousands of contacts through email telephones town hall meetings en wel een antwoord komen op Assad's gebruik van chemische wapens maar ik betwijfel of dit het juiste antwoord is en dat is mijn onderbuikgevoel. En mijn kiezers hebben dat bevestigd met duizenden mails en telefoontjes. Uh, if we've already announced that we're not going to change the regime and we're not going to significantly diminish their ability to do this again to their citizens. Dan really are we sending a strong message that you better not do this again. We hebben al gezegd dat we Assad niet omver willen werpen. En we weten ook niet of Obama's actie voorkomt dat Assad weer een gasaanval doet. Or is it more like a speeding ticket? dat ze vroegen om te ignore. En dat is wat ik afraid of is dat we niet echt really getting de the van het probleem problem. We geven dus eigenlijk alleen maar een soort boete voor te hard rijden. Nee, dit is niet de oplossing. Opposite, recht, recht en on Politiek op dat spectrum. We horen a lot of opposition. Van alle kanten komt het verzet, zegt de Republikein. Who do you represent je? Ik represent de Syrian mensen. De voorstanders van ingrijpen lijken nu alleen nog maar buiten het congres te vinden. Drie eenzame dames met een spandoek. Drie Amerikaans-Syrische dames. We want the, UK, the Congress to vote yes with the strike against the Syrian regime that been killing for more than two years and a half. More than 200.000 people have been died. Meer dan 200.000 mensen zijn in de prisons. Meer dan 5 miljoen refugees. We need the dictator to stop. We need the help of the UN, the US Congress. And Het congres moet nu stemmen. Het moet nu ingrijpen. Op dit moment, iemands huis wordt vernietigd. Er komt een kind om. Op dit moment. Dit regime moet gestopt worden. Dit gaat niet alleen over ons. Dit gaat over de veiligheid van de hele mensheid. This is for the sake of the whole world. We need to act in the sake of humanity. Praten, praten, praten. In Washington was dat een bijdrage van correspondent Wessel de Jong. Dick Lurduijk, goedemiddag. Goedemiddag. Deskundig op het gebied van internationale betrekkingen. Er wordt gesproken in Washington. Er is een resolutie te maken in Parijs. Moskou wil iets doen met betrekking tot Syrië. Kunt u het allemaal nog volgen? <laughs> nou, het maakt wel een, inderdaad een heel chaotische indruk. En, eh, het spit zich vandaag natuurlijk allemaal toe op wat iedereen lijkt te omschrijven, of omschrijft als het, het Russische plan. Maar uit de hele berichtgeving die ik vandaag heb gevolgd, is mij nog steeds niet duidelijk om wat voor plannen het precies gaat. Want het hele idee, zoals Kerry dat gisteren losliet, zeg maar, op de internationale gemeenschap, ja, dat, dat is uiteindelijk dus in, in Rusland, in Moskou, dat dan onmiddellijk opgepikt. Een hele slimme diplomatieke zet, lijkt mij, van de Russen. Waarom? Maar, um, Waarom was dat slim? Moet, nou ja, omdat het natuurlijk dan toch moet, moet leiden tot intensief diplomatiek overleg tussen Moskou en Damaskus over de vraag, wat moet er nu precies en dat dan komen te staan. En daar zegt die berichtgeving tot op dit moment eigenlijk nog helemaal niks over. Het is in ieder geval wel zo dat Parijs daarop heeft uh, uh, voortgeborduurd. door een nieuwe resolutie voor de VN-veiligheidsraad te uh, ontwerpen. waarin met name die controle van die chemische wapens in Syrië zou moeten worden geregeld. Ja, dat lijkt mij dus ook. Daarom vond ik het ook een interessant idee om vanochtend al in jullie in de uitzending te horen. dat de Fransen een, een drietal voorwaarden hebben verbonden. aan, het mogelijk, aan een mogelijk um, uh, plan van zoals dat dan nog zou moeten worden opgesteld. En namelijk dat het zou betrekken moeten hebben op alle, alle chemische wapens van de kant van Syrië. Uh, dat hele plan dat zou dan uh, geïmplementeerd of geoperationaliseerd moeten worden. op basis van een resolutie van de VN-veiligheidsraad. En in de. Derde plaatsen zouden dan nog de mogelijkheid bestaan om Assad in consorten wellicht nog door te verwijzen naar het internationale strafhof. En ja, en dat zijn dus allemaal onderwerpen. En met name ook de details van de, van de chemische wapens, van de toezicht en de vernietiging daarvan. Al die details, dat is nog volstrekt, volstrekt onduidelijk hoe dat precies in zijn, in zijn werk zou moeten gaan. Dat mag wel onduidelijk zijn, maar tegelijkertijd ligt er dan wellicht een resolutie op tafel waarvan Moskou niet langer kan zeggen, wat ze in het verleden samen met China wel hebben gedaan: we gaan een ja, maar zover ben ik nog niet. Want volgens mij moeten we eerst duidelijk hebben, hebben wat precies dat plan gaat behelzen. En nogmaals, dat plan zal dus in eerste instantie worden uh, uh, opgesteld in dat overleg tussen Syrië en Damaskus in, uh, in Moskou. En vervolgens zullen dus ook de andere permanente leden van de Veiligheidsraad, waaronder uh, Engeland, uh, Amerika en Frankrijk, daar ook nog hun goedkeuring aan moeten geven. Dus hoe je het ook went of keert, uh, uiteindelijk zal die kwestie toch ook weer terugkomen in Washington en daar zal dan toch uiteindelijk ook instemming moeten worden gegeven met de merites van dat voorstel. Ja, en daar ligt natuurlijk ook een zware taak voor Obama, de Amerikaanse president. Want als we even dat uh, diplomatiek gepraat terzijde schuiven en kijken naar een toespraak later vanavond van president Obama, waarin hij zich richt tot het Amerikaanse volk. Wat moet hij gaan vertellen uh, om, om, om de steun te krijgen niet alleen van het congres, maar ook van de Amerikanen? Ja, zo langzaam is, heeft hij zich in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd. Want um, hij, hij kan nu langs twee lijnen eigenlijk een heel interessant pleidooi voeren. Hij kan natuurlijk bepleiten dat een aanval op Syrië onverminderd noodzakelijk blijft. Maar hij kan er nu ook heel goed voor pleiten om die diplomatieke route van het Russisch-Syrische plan, om dat verder te gaan volgen. En dat lijkt mij twee uitgangspunten die eigenlijk, om het maar zachtjes te zeggen, op gespannen voet staan met elkaar. Dan gaan we het even bij laten, die gespannen voeten. We gaan kijken hoe het gaat vannacht. En morgenochtend uh, zal wellicht meer duidelijk worden over de positie van Amerika. En met name ook die uh, resolutie die wordt voorbereid in de VN-veiligheidsraad door Frankrijk. Dick Lurtijk, dank u wel. Ja, graag gedaan. NOS Radio 1 journaal We gaan gewoon naar Kampen. Want gemeenten moeten bezuinigen, maar liefst 6 miljard in de komende drie jaar. En Kampen bezuinigt nu al. Bijvoorbeeld op het onderhoud van sommige wegen en op het groen in de stad. En heb je dat al kunnen ontdekken, Jozefien? Uh, je zou naar een plantsoen gaan om te kijken hoe die bezuinigingen uitpakken. Oh, ja. ja, Nou, het is gewoon een heel strak um, mooi plantsoen met een uh, monument in het midden. Oh, maar vroeger komen. zag het hier anders uit. Ja, ja, je zou zeggen keurig netjes, maar... Uh, Herman Brest, die komt uit Kampen, die is er niet blij mee. Nee, absoluut niet. Het was hier een uh, gigantisch mooi plantsoen met uh, fantastische bloemenpartijen erin. Maar het is gewoon weg. De bloemen zijn eruit gehaald en er is uh, gras ingekomen. Waar dus, heb ik dus uh, even voor u opgezocht? He, want ik uh, loop de hele dag met zo'n lijst met uh, de bezuinigingen van Kampen. Hier. Verlagen onderhoudsniveau groen in de wijken scheelt 40.000 euro per jaar. Over drie jaar 120.000 euro. Ja, wat praat je over? Als er een megalomaan zwembad voor 15,3 miljoen geplaatst wordt... dat is niet nodig in deze tijd van bezuinigingen. Je kunt het wel allemaal op de mensen afwentelen. Maar laat de overheid dus in zijn eigen meneer gaan tasten. Dat is gewoon niet nodig. Voor de helft van de prijs kun je een gigantisch mooi zwembad neerzetten. Nou, als dit allemaal te kosten gaat van cultuur, groenvoorziening, et cetera, et cetera... Ja, dan is, het, eh, dan is het einde voor de burger in zicht. Ik moet even zeggen, dat, want u bemoeit zich best wel met de politiek hier. Hè? U zit in het bestuur van gemeente Belang Kampen... Dus uh, u weet hoe het zit allemaal. Er komt ook een mevrouw langs met een hond. Ja, ja. Ik, ik woon hier al heel lang, aan dit plantsoen. Ik heb me het verleden ook wel met de politiek bemoeid. Oh? Maar, ja, zeker wel. Hè. En ik ben het helemaal met meneer Bres eens. Het is die bloemen echt... waren wel mooi hier. Nou, nee, het is verzorgd. En als je als kampen. Kampen heeft twee sterke punten: dat is het water en het is historisch karakter. En dan wil je dat verkopen aan mensen buiten kampen. En toeristen, die wil je trekken, dat is het doel. En moet je zo met een paraplu om Ja, doe maar. Dan, uh, dan vind ik dat je dus... Uh, zorgen moet dat het er netjes uitzien. Het ziet er haveloos uit. Oké, okay, dus... maar ik snap jullie punt. Maar zeg mij dan hoe we dan 120.000 euro bij elkaar... Ja, Krijgen jullie de bloemen waar. terug hier? En nee. dan 120.000 okay. euro moeten we ergens anders vandaan dus, halen? Dat is allemaal een kwestie van hoe je wat je prioriteiten zijn. Ja. Maar noemt u mij iets waar de gemeente op kan bezuinigen? Uh, op, op, op, nou, ik denk toch dat, uh, inderdaad, wat meneer Bres zegt, dat zwembad en wat mijn, mijn uh, hete hangijzer is, is de, de bypass. Er zijn miljoenen aan uitgegeven. Miljoenen. En we praten over 40.000 gulden per jaar. Ik dacht, had begrepen 46, maar oké, okay, 40.000, dan moet je dat ergens anders vandaan zien halen. En zover zit dat ik er niet gaan. meer in dat ik weet waar. Maar het is niet een waanzinnig bedrag vergeleken bij miljoenen die uitgegeven zijn voor de bypass. Die bypass, dat moet ik even heel snel uitleggen. Maar dat is dat ze een verbinding over de IJssel ja, gaan de maken. Er komt een nieuwe woonwijk. Ja. Dat kost miljoenen, maar daarvan zegt de gemeente... dat is zoveel jaar geleden besloten, dat kunnen we nu niet meer terugdraaien. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar de gemeente heeft zelf besloten, samen met de provincie... men heeft steeds doen uh, voorkomen... Dat, uh, dat het een rijks, uh, rijksbesluit is geweest. Absoluut onwaar. Het is een besluit geweest van de provincie en de gemeente. Ja. Maakt u zich zorgen over de toekomst als al die nieuwe bezuinigingen er nog eens bovenop komen? Straks ligt er misschien allemaal geen gras meer hier. Nee, dat zou ook nog kunnen. Maar dat zou, dat zou dus wel het eind zijn. Maar eh, echt zorgen maken over de toekomst? Nou, laat ik het zo eh, De toekomst is, is zorgelijk, laat ik het zo stellen. Ik maak me geen zorgen. Straks ga ik kijken bij de van uit Kampen, want die maakt zich wel heel erg zorgen. Die kunnen niet eens meer het hoofd boven water houden, Tim. Tot later. Het is bijna tien voor half zes. Waar staan de files? Even een tussenverhaal. De A7 nog altijd file richting Purmerend Noord... vanaf een Wormer. Die auto met aandachter die daar geschaard is. En verkeer kan nog altijd omrijden richting Purmerend vanuit Amsterdam. Dat kan dan via de afrit Volendam, de N247 en N244. Goed nieuws. De A17 is weer helemaal vrij richting Roosendaal. Vanochtend hadden we daar een ernstig ongeluk met een aantal vrachtauto's... bij knopende stok. Alles is weer vrij. Verkeer stroomt weer door. Uh, de N35 is nog dicht richting Almelo vanuit Zwolle. is een ernstig ongeluk gebeurt tussen Raalte en Heino. En daarom is de weg voorlopig dicht. van Janne Schraa. Een oranje oplossing voor een nijpend geldtekort, een investeringsfonds van tenminste 100 miljoen euro, bijeengebracht door Nederlandse ondernemers, bedrijven en pensioenfondsen en bedoeld voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf met plannen en groeikansen. André Olieslager, de oud topman van Friesland Campina en voorzitter van de raad van commissarissen van het nieuwe stimuleringsfonds, vertelt hoe het idee is geboren. Nou, een aantal uh, ondernemers, DGA's, met Jan Homme samen in gesprek... en die hebben toen ja, eigenlijk geklaagd. En toen heeft Jan Homme gezegd, ja, daar moeten we toch iets aan doen. We kunnen wel klagen, dan moeten we ook. We zijn ondernemers, een initiatief nemen, iets in de stokken zetten... en dat ook melden. En dan gaan we dus echt iets doen zelf. Want het waren ondernemers die klaagden, en met name dan over de financiering... dat het allemaal zo lastig en ingewikkeld is en bankers die het zo moeilijk doen. En wat kunt u dan voor hen betekenen? Nou, toen is het al heel snel gezegd... we gaan alleen maar iets doen op het gebied van eigen vermogen. We gaan dus niet doen wat banken doen, lenen. Want dat doet men al te veel, he, lezen we iedere dag. Dus we gaan eigen vermogen verstrekken en we gaan een plan maken daaromheen. Daar gaan we iedereen bij betrekken. Dat betekent het MKB zelf ook als investeerder. Er zijn heel veel DGA's die hebben hun bedrijf verkocht. Of die hebben goed verdiend Die kunnen investeren. Nou, die zijn ook betrokken. We gaan uh, de institutionele beleggers benaderen. De banken. Uh, de grote uh, pensioenfondsen. En we gaan de grootbedrijven benaderen. De, bijvoorbeeld de AEX-fondsen. Want die hebben belang bij goede toeleveranciers. Dat is ook allemaal MKB. Die ook in innoveren en die ook exporteren. Dus dat is ook hun belang. Vandaar dat we ook grote bedrijven al als uh, aandacht hebben weten te vinden. Nou wordt in het fonds uh, voorlopig kapitaal gestopt als streef van, van 100 miljoen euro. Dat lijkt me een druppel op een gloeiende plaat. Ja, maar kijk, het is niet zo dat wij nou uh, heel makkelijk geld gaan uitdelen. We gaan natuurlijk een, een organisatie vormen die ook kritisch moet kijken naar waar we gaan investeren. En uh, het is niet zo dat dat allemaal zo de deur uit gaat vliegen. Dat moet ook een ordelijk proces zijn. Want degenen die bij ons investeren willen ook rendement maken op hun investering. Dus dat moeten we zorgvuldig doen. Want hoeveel rendement wil zo'n fonds dan uiteindelijk dan halen? Nou, Wij, wij zeggen op, op langere termijn 10, 15 procent voor de investeerders. Maar het is risicokapitaal, dus het kan zomaar gebeuren... dat het bedrijf dat door de keuring komt, geld krijgt, toch over de kop gaat? Absoluut, dat gaat zeker gebeuren. Daar zijn we van overtuigd. Je kunt studies doen, je kunt allemaal kritisch kijken, due diligence... maar er gaan zeker ongelukken gebeuren. Dat moet je ook incalculeren straks in je portfolio. Wordt het een streng fonds voor die bedrijven, die ondernemers die aankloppen met fantastische plannen en uitbreidingen en weet ik wat meer? Nou ja, ik heb in mijn leven al heel veel fantastische plannen gezien, dus ik ben zelf vrij kritisch. Maar ik denk dat daarom hebben we ook ondernemers erbij betrokken. We gaan dat niet alleen doen met de spreadsheets, maar we gaan die ondernemers ook laten kijken. En die zeggen soms van ja, daar heb ik toch wel een goed gevoel over, over dat plan. Dat moet ook een rol spelen. En die gaan we ook mee laten doen in het kijken naar de investeringsplannen. Verwacht u er zelf veel van? Ja, daarom doe ik ook mee. Ik vind het heel leuk. En ik denk dat, uh, dat wij, er zijn heel veel bedrijven, midden, grote bedrijven... waar hele interessante dingen gebeuren... die echt om, om goede redenen best eigen vermogen... Uh, een beetje meer zouden moeten hebben. En dat gaan we proberen te doen. Dat gaat in te vullen. Dat gaat hij dus proberen. André Olieslager van het nieuwe Stimuleringsfonds. In gesprek met André Meijnema. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Het Nederlands voetbalhelftal speelt vanavond tegen Andorra. Ja, Andorra, de nummer 205 van de wereld. Een makkie dus voor Oranje, zou je zeggen. En dus ligt het gevaar van onderschatting op de loer. Rico Schrijvers, goedemiddag. Goedemiddag. Met sportspsycholoog. Hoe voorkom je dat uh, onze spelers dat Oranje gaan onderschatten? Uh, nou, door te zorgen dat ze uh, niet alleen maar aan winnen en verliezen denken... want dat, ja, dat ligt wel heel erg voor de hand... Maar omdat je waarschijnlijk makkelijk gaat winnen... moet je juist extra doelen stellen om jezelf scherp te houden. Dus een doel binnen het doel om te winnen? Ja, een doel binnen het doel. En het zou kunnen zijn in bijvoorbeeld in de stand... dat je pas het gevoel hebt dat je het gewonnen als het 3-0 is of 4-0 is. Dan zorgt het ervoor dat je doorspeelt. Of dat je gaat doelen gaat stellen wat meer in de tactische, technische of organisatiekant van het spel... En dan, uh, dat, je daarmee, uh, dat je daarop afgerekend wordt op het einde. Maar kun je daar als deels voetbal elftal afspraken met elkaar over maken? Want daarbij gaat het natuurlijk gewoon om, om, om, de, wind, om de punten van de winst. Ja, maar als de, de winst dreigt heel makkelijk binnengehaald te worden... dan heb je juist kans dat je wat minder scherp en minder uh, energiek begint. En dus zul je daar, zowel vanuit de staf als vanuit de spelersgroep... Ja, goed uh, op moeten letten hoe je, dat, uh, hoe je dat ondervangt. Was dat misschien zichtbaar afgelopen vrijdag toen uh, Estland scoorde tegen Oranje en van het goede oranje spel was plotseling niks meer over. Hè? Wat zegt dat over de mentale gesteldheid van oranje? Nou, dat kan ik op een afstand zo niet, niet beoordelen. Wat je wel zou kunnen zeggen is dat uh, ze wellicht niet hebben geen rekening hebben gehouden met het scenario dat ze een tweede doelpunt zouden krijgen. Kijk, wat wat, eh, ondanks hoe Andorra speelt, het kan toch zijn dat er een verloren bal in één keer in ligt eh, na tien minuten. En dat we met, nee, met 1-0 achter komen. Ja, dan zul je toch een, een soort plan B moeten hebben van ja, wat gebeurt er als er zeg maar van tevoren onverwachte dingen gebeuren. En dat je dan wel een antwoord klaar hebt. Nou, je kunt natuurlijk niet op alles voorbereiden, maar. Je kunt het er in ieder geval over hebben met elkaar. Ja, nou, Louis, Louis, Louis Vergaal, de bondscoach... Die, die zegt de tegenstander bloed serieus te nemen. Hij zegt ook dat Oranje nog niet zomaar van Andorra heeft gewonnen. Ja, dat is natuurlijk gewoon iets, iets om te zeggen voor de bühne wellicht. Trappen zijn spelers daarin, denkt u? Ja, dat ligt aan hoe de relatie is tussen de coach en de spelersgroep. Um, maar die weet het bij Mijn bent, idee he? is die wel goed, maar ja, ik denk niet dat het een kwestie is van intrappen. Ik denk dat het een kwestie is van dat hij ze uh, uh, scherp wil krijgen... En, en wil, uh, wil uh, kunnen raken, zodat ze uh, ook gewoon echt hun beste spel laten zien. Hè? Want dan maken ze het zichzelf gewoon het makkelijkst. Ja. Als ze gewoon goed spelen, goed nauwkeurig passen, creatief zijn... en goed hun in, goed in taken houden, dan, dan wordt het gewoon een mooie pot vanavond. En dan moet vanaf van meet af aan beginnen. U gaat er speciaal op letten, op die, op die concentratie, die, die, die toewijding... om, om, om de wedstrijd serieus te nemen? Nou, ik kijk altijd ook gewoon naar het spelletje. En, en soms, als er dan iets bijzonders gebeurt, dan, uh, ja, dan vraag ik me wel af hoe het kan... Um, ik kan natuurlijk niet altijd, ik kan geen gedachten lezen, net zoals niemand niet, maar we kunnen wel kijken van, uh, ja, hoe, hoe ze dat dan in de toekomst zouden kunnen oplossen of hoe, hoe het team daarin zou kunnen groeien. Wordt het makkelijk hè? Nou ja, het ligt eraan hoe je het benadert. Het, uh, als je alleen maar aan, aan, uh, aan winnen en verliezen denkt, dan trap je toch weer in de, in de valkuil van... Uh, van onderschatting. Dus ik zou zeggen uh, dat ze goed op het voetballen moeten letten... goed nauwkeurig spelen en uh, alles geven wat ze hebben, dan, uh, dan komt het goed. Rico Schuijers, sportpsycholoog. Dank u wel. Graag gedaan. U ziet dat uw kosten flink omlaag moeten. Wij zien dat onze print- en verzendservice een besparing tot wel 30% kan opleveren... op uw factureringskosten.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 Want met onze resultaatmethode krijgt u altijd de beste kandidaat. Dus niks toeval. Ga naar tempoteam.nl slash professionals. Dit is Radio 1. Met NUS met Jeroen Chapkema. De ibben Galdoen school in Rotterdam moet dicht. Per 1 november krijgt de school waar, waarvoor de zomer examens werden gestolen geen geld meer. Daar heeft staatssecretaris Dekker besloten, na onderzoek van de onderwijsinspectie...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 Het regent nu al in Noord-Holland en ook aan de Zuid-Hollandse kust. En dat trekt de komende uren verder over het westen en midden van het land naar het oosten. In Noord-Nederland blijft het waarschijnlijk grotendeels droog... maar in het westen en midden van het land daar kan zo'n 20 tot 30 mm regen vallen tot middernacht. Tegelijkertijd staat er ook heel veel wind. Op dit moment zo'n windkracht 7 a 8 aan de westkust. En uh, er komen ook zware windstoten bij voor tot zo'n 80 of 85 kilometer per uur. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 13 graden in het zuidwesten... tot een graad of 9 in het noordoosten. En Vannacht klaart het dan in het noorden op... en daar kunnen ook nog mistbanken ontstaan. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog... alleen in Limburg regent het dan nog. Morgenmiddag ontstaan er weer enkele buien... maar de zon schijnt dan ook af en toe. Het wordt morgen zo'n 17 à 18 graden. en De wind waait morgen uit het noorden... Matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig, windacht 5 tot 6. Na morgen wordt het licht wisselvallig najaarsweer. Het blijft meest droog en de zon schijnt af en toe. Het wordt dan zo'n 18 graden. De verkeersinformatie Keks, kwaks bij de ANWB. Na het uitgebreide weerbericht kan ik volstaan dat het verkeer toch al behoorlijk last heeft van het beestenweer momenteel. Er staat dik 230 kilometer file. Dagelijkse files zijn dan nou ook een stuk langer, zeker in het westen van het land. De opvallende zaken. De lange file op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam. Bij Bunschoten staat 7 kilometer. 9 kilometer op de A9 Amstelveen-Alkmaar, knooppunt Velzen. Na Den Haag op de A12 tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn, 9 kilometer. Op de A15 Goorkem-Nijmegen. Ongeluk bij Wadernooie. 7 kilometer vanaf knooppunt Deil. Bij Rotterdam de A16 vanuit Breda. 6 kilometer van knooppunt plein. En dan bij Utrecht, de langste fiets daar op de A27 naar Breda bij Gorkum 6 kilometer. En op de A28 vanuit Amersfoort, verklopend Rijnsweert ook 6 kilometer. De N35 is nog dicht na een ongeluk. Almelo richting Zwolle. Er gebeurde een ernstig ongeluk. De weg is afgesloten tussen Raalte en Heino. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn...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 7 6. Goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1-journaal en zojuist in het bulletin dat nieuws dat de Ibn galdoen school in Rotterdam-Zuid dicht gaat. Per 1 november krijgt de school geen geld meer en de ongeveer 700 leerlingen moeten de komende weken bij andere scholen worden ondergebracht. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, goedemiddag. Goedemiddag. U had dat besluit genomen. Dat is een ingrijpende maatregel. Wat gaf u voor u de doorslag? Mijn inspectie heeft deze zomer diepgaand onderzoek gedaan naar uh, hoe staat de school er nou voor? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs, met de problemen al daar? En hoe heeft de school gehandeld, ook naar aanleiding van de examenfraude die uh, in mei-juni aan het licht uh, kwam? Dat was de aanleiding? En, uh, dat was de aanleiding, dat rapport is uh, uitermate zorgelijk. Uh, komt naar voren dat er sprake is van een opstapeling van problemen. Financiële problemen, schuldenlast. Uh, zeer kwetsbaar en zorgelijk onderwijs. Uh, leraren die soms uh, zelf onvoldoende de taal, hè, de Nederlandse taal spreken, terwijl er juist leerlingen op die school zitten, die uh, in sommige gevallen een taalachterstand uh, hebben. Uh, al met al, uh, de conclusie is uh, van onze inspectie: die zegt ja eigenlijk is er onvoldoende basis om dit nog tot een goed einde te brengen. Wat heeft u het meest verbaasd als u kijkt naar al die opzommingen? Ja, het is, het, het, het is eigenlijk een optelsom. Uh, en de examenfraude was eigenlijk de. de... De, de, de druppel die de deed overlopen. Uh, het is niet de eerste keer dat we uh, in de klinslagen met uh, het Ibergal doen. Ook in het verleden zijn er vervelende incidenten gebeurd... en dat stapelt allemaal bij elkaar op. En op een gegeven moment moet je een streep trekken en vragen van... is er nou nog perspectief voor deze school? Is het reëel om te veronderstellen dat als mensen met de beste bedoelingen eraan trekken... Uh, dat het binnen afzienbare ter termijn wel op orde wordt gebracht? En als uh, ook de, eigenlijk het schoolbestuur zelf tot de conclusie komt dat, dat het antwoord op die vraag nee is... Ja, dan moet je een keer de ultieme knoop doorhakken en zeggen we stoppen met de bekostiging. Een keer de ultieme knoop doorhakken, nieuwe streep trekken. Maar als u kijkt naar die opzomming van u geeft en u vergeet daarbij dat uh, van de bovenbouw 80% van de docenten onbevoegd was... had die streep dan niet veel eerder moeten worden getrokken? Nou, Het is natuurlijk niet zo dat er in het verleden niets is gebeurd. De school stond al onder verscherpt toezicht als het gaat om de financiën. In het verleden uh, is het ook zo geweest dat een, uh, een afdeling zwak is geweest. En dan gingen onze mensen er bovenop zitten. En dan werd het weer net aan de goede kant van de streep gezet. Uh, en dan was er weer een andere afdeling die zwak werd. Maar heeft de inspectie... Ja, en, en, en, heeft en, er een... van, en naar aanleiding van het, eigenlijk het diepgravende onderzoek... wat de inspectie uh, deze zomer heeft gedaan... Ja, worden alle puzzelstukjes aan gelegd En ontstaat een totaalbeeld wat dermate zorgelijk is dat ons... Uh, uh, ja, dat ons eigenlijk niets anders te doen staat dan uh, op dit moment de conclusie te trekken dat dit weinig perspectief meer heeft. Het is absoluut wat laat voor de studenten die nu alweer aan de slag zijn gegaan. Hoe kunt u dat nu regelen? Ze zijn, zijn net begonnen en voor 1 november moeten ze ergens aan de gang. Hoe gaat u dat doen? Ja, ik heb uh, ook vandaag nog contact gehad met de wethouder in Rotterdam. Er ligt natuurlijk een grote opgave uh, daar om ervoor te zorgen dat al die kinderen gewoon wel naar school blijven gaan. Uh, ook de schoolbesturen in Rotterdam hebben aangegeven. Wij staan ook klaar. We zijn ook bereid om mee te helpen en, en mee te denken. Maar het belangrijkste is uiteindelijk... ik begrijp dat dit een periode van onzekerheid inluidt... ook voor de leerlingen en de ouders uh, van die leerlingen daar op school. Maar het is toch het perspectief dat uiteindelijk... die kinderen straks naar een school toe gaan... waar ze het onderwijs krijgen, waar ze recht op hebben. Ja. Want ik vind dat de leerlingen... Nu beter onderwijs verdienen dan het IBEGO-doen ze kan bieden? Ik begrijp één ding niet, meneer Dekker. Um, er is dus de grootste examenfraude van het land voor nodig geweest. om dan met terugwerkende kracht te kunnen vaststellen. dat deze schoot totaal incompetent was. Nou, het is een opstapeling van dingen: uh, een enorme schuldenlast, kwetsbaar onderwijs. en dan komt dit dan nog bovenop. Dat leidt ook weer tot minder inschrijvingen, ook voor dit jaar. Ja, dan, dan, dan op een gegeven moment zit een school in een dermate negatieve spiraal. We, we, we hebben ook andere scholen waar de kwaliteit niet op orde is... waar we zeggen, je moet het verbeteren. Uh, dat hebben we ook lang tegen deze school gezegd. Uh, maar op een gegeven moment moet je concluderen... dat die verbetering er eigenlijk niet meer in zit. En dat leidt eigenlijk tot een vrij uitzonderlijke situatie... dat je dan ook de bekostiging van die school stopzet. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, dank voor deze snelle toelichting. Goedemiddag. We gaan naar Buenos Aires naar Kees Edenbaas. Die is daar bij de, de IOC bijeenkomst waar een nieuwe voorzitter wordt gekozen. Kees, heb je nieuws? Ja, Jacques Rogge die heeft net de envelop opengedaan met de naam van zijn uh, opvolger. De negende uh, president van het IOC. En het is inderdaad geworden de torenhoge favoriet. Uh, de Duitse Thomas Bach. Hij was op voorhand al de grote favoriet voor de opvolging van, uh, van Jacques Rogge. Uh, Sinds 2006 was hij al vicevoorzitter van het uh, IOC. Hij is een goede vriend en een vertrouweling van Rogge. En hij is dus uh, de opvolger van uh, de Belgische Jacques Rogge. En is het allemaal snel gegaan, Kees? Hebben Ze meteen in de eerste ronde voor Bach gestemd. Uh, ja, hij is in, inderdaad in de eerste ronde is hij uh, ge gekozen. Um, er waren nog wel wat twijfels hoor. Uh, ik heb ook een aantal Duitse collega's gesproken. Die, die, uh, die vertelden mij, ja hij was wel het favoriet... maar hij heeft de laatste maanden heeft hij toch een vrij slechte uh, uh, pers gehad. Uh, hij heeft nauwe banden met uh, ja, wat ze noemen de, de, de kingmaker van het IOC. Dat is de, de Kuwaitse Sheikh uh, Al-Shabagh. Uh, die heeft al maanden geleden geroepen dat hij uh, de kandidatuur van, uh, van Thomas Bach uh, steunt. Nou ja, dat werd in Duitsland werd dat niet helemaal goed ontvangen... want de vraag is een beetje de steun van een lid van het uh, Koninklijk Huis van Koeweit... die schatrijke scheik, wat, wat wil hij daarvoor terug in een later stadium? Ja. Bovendien uh, bleek dat, dat Bach uh, uh, ook gesteund werd door, uh, door het Russische smaldeel in het IOC... Uh, ja, eigenlijk zou je misschien moeten zeggen door Vladimir Poetin. Dus ja, dat waren twee namen die aan hem kleefden... die nou niet zo, uh, zo goed uh, uh, vielen bij een aantal andere landen. Maar goed, hij is het dus toch gewoon uh, geworden. En uh, er werd ook al gezegd dat hij toch de meest ervaren man was... Uh, om, om Jacques Rogge op te volgen. Kees Edenbaas, de nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Zijn naam is Thomas Bach. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Later vanavond vergaderen de pensioenspecialisten van de fracties in de Eerste Kamer over de pensioenplannen van het kabinet. Enkele weken geleden heeft staatssecretaris Wekers de Eerste Kamer een brief gestuurd met daarin doorrekeningen van het pensioenplan. Erik van der Doel van Mercer. Goedemiddag. Goedemiddag. Mercer is een wereldwijd opererend personeelspensioenadviseur. Je ziet over de hele wereld volgens mij. En hebben geconstateerd dat die doorrekeningen veel te rooskleurig zijn. Ja, wat we zien in de doorrekening van wekers... Uh, dat die uitgaan van de meest gunstige situatie. En er zijn eigenlijk drie aannames die uh, wij op een andere manier hebben aangepakt. Uh, Meurser heeft op verzoek van de NWS een berekening gemaakt... waarbij we de wekerscijfers tonen met meer uh, realistische aannames. En wat brengt het daarbij uit? Um, nou, de drie aannames die wij hebben, hebben veranderd... is het feit uh, dat uh, de wekersberekening uitgaat van een maximale opbouw in het verleden... En dus dat je heel lang bij een baas zit en keurig 30, 40 jaar werkt? Ja, en dat bij die baas ook de pensioenregeling maximaal is van wat toegestaan is. En wij zien gemiddeld in Nederland een, een lagere opbouw. Dus we hebben gekeken, wat nou, wordt er nou gemiddeld in Nederland opgebouwd? Is. En daarmee hebben wij gerekend. En wat komt daar dan uit? Zodat je een meer realistische uitkomst en zullen we eerst de andere twee aannames even behandelen. Natuurlijk, goed. Want dat is volgens u de eerste niet-realistische ja. aanname van werkers ja. ja, klopt. Uh, de tweede is het feit dat je in de berekening van wekers... eigenlijk je hele diensttijd werkzaam blijft tot aan je AOW-leeftijd. Dus bijvoorbeeld een nu 25-jarige, die werkt dan tot zijn 71ste. Dus dat is 46 jaar. Volledig bij uh, een werkgever waar hij ook pensioen opbouwt. Mag geen sabbatical opnemen. En in, in die gevallen, uh, daar sluiten de cijfers mee aan. Want die, die tijden zijn voorbij natuurlijk. Ja, dus wij hebben een iets voorzichterige uh, aanname gedaan... waarbij wij de mensen twee jaar minder laten werken. Het derde verschil? Uh, ook De twee jaar is overigens, het blijkt uit statistische gegevens... Uh, ook uit het verleden. Mm -hmm. Het derde is de volledige indexatie die wordt meegenomen. Zowel in het verleden als in de toekomst wordt er gerekend met uh, volledige indexatie. Nou, we zien dat de pensioenfondsen nu helaas niet in staat zijn... om volledig te indexeren. Uh, nog sterker, een aantal fondsen hebben moeten korten... en moeten dat wellicht aan het eind van het jaar weer doen. Uh, we hebben uh, gekeken wat er gemiddeld in Nederland is gemist... En de laatste jaren is er 6% indexatie gemist. Dus ook die hebben we meegenomen in onze berekening. En daarnaast hebben we voor de toekomst een iets voorzichtiger scenario ingerekend. In Oké, okay, en met die aannames en die voorzichtiger berekeningen, die volgens u meer aansluiten bij 2013, um, wat voor uh, conclusies kun je dan trekken? Nou, uit de wekersberekeningen blijkt dat we allemaal uh, kunnen rekenen op een pensioen uh, tussen de 70 en 100% van onze laatste salaris. En uh, uit de berekeningen die, die wij hebben gedaan... blijkt dat je ongeveer 60% van je laatste salaris kunt genieten... als je straks met pensioen gaat. En dat geldt voor heel veel mensen dan? Ja, want de berekeningen zijn gedaan voor meerdere leeftijden... en meerdere salarissen. En we zien dat die 60% ongeveer gelijk is voor, voor, de, voor, voor alle. Behalve de mensen die meer dan een ton verdienen. Want boven een ton is geen pensioenopbouw meer in de, in de nieuwe plannen. Dus voor die me, me, werknemers is het pensioen nog lager nou dan er, 60. Nou zitten nu dus veel mensen te luisteren en denken... van wat zou dat betekenen, deze meer realistische aanname... Voor, voor mijn salaris? Als we iemand nemen met een modaal inkomen... wat, wat, wat is dan het verschil tussen wat de staats staatssecretaris heeft uitgerekend... en het bedrag waar jullie bij uitkomen? Nou, de staats staatssecretaris komt ongeveer op 75% van je laatste salaris... en wij dus ongeveer op 60%. Dus een verschil van ongeveer 15%. Dat zou 5000 euro per jaar bruto verschil zijn. Dat is veel. Dat is wel veel. Ja. Nou, Het is natuurlijk voor een politieke zaak om het allemaal zo mooi, uh, zo gunstig mogelijk voor te schilderen. Uh, maar, maar, maar, maar jullie kijken naar een realistische situatie. W waar ligt dat verschil zo in? Hoe kan dat? Ik denk dat uh, de heer Wekers heeft gekeken naar wat is nou de maximale opbouw. Want dat is het kader wat, wat zij schetsen. Wat mag je in Nederland maximaal opbouwen? En die cijfers zijn getoond. Maar ja, ik ben het met u eens. Uh, het, is, het zou beter zijn om naar een meer realistisch scenario te kijken en die, uh, die cijfers te hanteren. Overigens, uh, die 60 die wordt al uh, 70 als je naar je gemiddeld loon kijkt. En uh, dat is ook wat sociale partners voor ogen hadden... met het pensioenakkoord. Even een uh, wake-up call zou ik dat willen noemen... om te weten dat aan het eind van de rit, van je werkende rit... het er allemaal wel wat anders zou kunnen uitzien. Erik van den Doel, van Meersel, dank voor deze uitleg. Graag gedaan. Het is bijna tien voor zes, Kees Kwaks. Het uh, begon er slechter uit te zien door het weer. Ja, hij kan het ook inderdaad niet leuker maken dan uh, het momenteel is. En dat betekent een hele drukke avondspits in, ja, eigenlijk beestenweer in, in het westen van het land. Um, de A7 richting Goren, nog altijd een afgesloten rechterrijstrook bij Purmerend Noord. Een geschaarde auto met aanhanger. Op de A12 Utrecht-Den Haag, acht kilometer tussen knopen het Lunet en de Meren. Een ongeluk op de A15, Gorkum-Nijmegen, gezorgd voor 7 kilometer tussen knoppen Dijl en Waddenoijen. Een vrachtauto die stilstaat op de A15 Rotterdam-Europoort bij Pernis, 6 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Olie ligt er op de A16 Breda richting Antwerpen, tussen de Rijsbergen en knopend Galder, zorgt voor file en een afgesloten rechterrijstrook. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Zolle, tussen Apeldoorn en Apeldoorn-Noord staat te file, daar is ook de linkerrijstrook dicht. Het Overduik op Twitter. We zagen wat spannende tweets vanmiddag op Twitter verschijnen. Apenstaart nieuws twittert. speurders mogen boeren naar natieschat. Mogelijk goud en diamanten in de grond. En Apenstaart Niels Herijgens. De ene proefboering is de andere niet voor een mogelijke natieschat. Gaat een boor de Beierse bodem in. Om precies te zijn ergens in de buurt van Mittenwald. Want daar is Leon Giesen. Goedemiddag. Hallo. Spoorzoeker, verhalenjager. U twittert onder de naam Apenstaat, Monde Leone. 225 tweets, 478 volgers. Maar nog niet zo heel veel getwitterd over dit succes. Oh. Nee, maar ik zal, dan ga ik direct uh, de, een uh, grote bekendheid doen. Ik, ik uh, doe dat. Uh, ik twitter dat niet. Er worden alleen als ik uh, stukjes van uh, mijn dagboek uh, op de site zet, die woorden, dat wordt doorgetwitterd. Dus uh, uh, ik, ik, uh, ik blijf graag. <laughs> Op mijn website. En daar heb ik veel meer uh, voor En uh, daar heb ik er wel gewoon over verteld. Laat vooruit, maar ik had graag gezien op Twitter. dat, uh, dat die proefboringen gaan beginnen. Want daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Proefboring in het Duitse plaatsje Mittenwald naar een nazischat. Waar ligt die schat volgens u? Nou, ik, uh, uh, ik, uh, ik ben geen u. Uh, maar uh, volgens mij, uh, uh, nou, er stond een, uh, ongeveer negen maanden geleden zo'n artikel in de Voskrant. En dat ging over een muziekstuk waarin een code zou zitten. Die, dat, die gecodeerde boodschap die zou de verstopplaats van 100 goudstaven en de persoonlijke diamanten van Hitler in zich hebben. Iemand is zeven jaar bezig geweest met proberen die, die code te breken. En, en ja, ik kan er niks aan doen, maar volgens mij heb ik hem uh, gebroken. En uh, volgens mij gaat, uh, gaat die code, ik denk eigenlijk niet... ...dat het zo erg een code is, maar meer een soort versleutelde reminder om niet te vergeten waar iets precies ligt. Maar okay. ik heb me vanaf de andere kant dan volgens mij opgelost. Yeah, en volgens ja, mij gebru pfft. gebruiken zij het spoor als referentie. En volgens mij, volgens mij gebruiken zij het stootblok van het spoor als referentie waaruit je moet lopen. Okay. En, en uh, om een uh, lang verhaal kort te maken, daar waar ik uh, dus denk dat iets begraven moet liggen... ...daar hebben geologen met een grondradar... ...daadwerkelijk gezien dat er iets in de grond zit wat daar niet hoort. Ja, iets? Wat uh, is dat dat iets? Wat dat iets is? Nou, dat, dat, dat weten zij niet. Zij zeggen de officiële geologische term hiervoor is anomalie. En, en in goed uh, Nederlands is dat een vreemdkörper. Dus dat is gewoon een, uh, een voorwerp wat niet door de geologie... ...of door bekende menselijke activiteit verklaard kan worden. Daar ligt iets raars. En uh, nu na maanden touwtrekken uh, uh, heb ik van de gemeente vergunning gekregen... Om een proefboring te doen. En dat, en dat betekent. Uh, misschien gaan we er uiteindelijk inboren. Dat, maar in eerste instantie gaan. Uh, er wordt er geboord. Uh, vlak boven en rondom de anomalie... En die gaan die geologen nog een keertje. Uh, gaan ze meten met. Uh, uh, magnetometer en uh, actieve metaaldetector. Uh, wat het is. En daar kunnen. er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. die eruit zouden kunnen komen. Eentje is. Uh, het is toch een bom. Uit uh, uh, het het heeft... de Tweede Wereldoorlog wellicht. Een bom. Ja, ja, ja, maar dat is volgens mij heel onwaarschijnlijk. En, maar nou ben ik een muzikant en zo <lacht> maken. maar het, uh, en ik wil ook heel graag dat, dat die kans echt nul is. Maar ik heb ook met historici hier gesproken en ik heb ook een luchtfoto uit die tijd. En daar zijn geen bombardementen geweest, maar dat, dat zou een uitslag kunnen zijn. En dan moet uh, een bombencommando komen. Ik ga, even, uh, kom. ik ga er even vanuit omwille van de tijd, want die hebben niet veel meer, dat er inderdaad oh. straks als er geboord wordt mogelijk een nazischat ligt. Wat, wat gebeurt er dan? Uh, dan, uh, ja, dan gaat hier een enorme kermis uh, losbarsten. Maar dan gaat allereerst gekeken worden wat het is en uh, van wie het is. En uh, uh, in Duitsland is het zo dat als de eigenaar te traceren is, dan is het van de eigenaar. En heb je misschien kans op een vindersloon en als het eigenaar niet te traceren is, dan is de helft voor de eigenaar van de grond en de helft voor de vinder. Maar ik wil, ik wil sowieso wel niks hebben van wat er ligt, maar zeker als de eigenaar niet te traceren is, dan wil ik al helemaal uh, niks, uh, zeg maar, wat, dat is allemaal geld. Dus ik wil, uh, het gaat mij om het verhaal en ik wil kijken of mijn theorie klopt. Ik vind het, en... een, ik vind het een fantastisch verhaal. Uh, als je wat vindt, twitter mij even, kom ik even helpen zoeken. Ja, dat is goed. Dan zal ik eindelijk eens een keertje twitteren. ja. Hoe zien we eruit? Uh, Leon Gissen, dankjewel. Uh, heel veel succes daar in Mikelowal. Oké, okay, uh, heel graag gedaan. Yo, hoi. Het NOS Radio 1-journal, Media Overzicht. Met Freddy van Ten. In heel Frankrijk, onder meer in Parijs, waren demonstraties tegen de hervorming van de pensioenen. Een manifestatie is een tonus en het is een rapport aan de, de société. Wat ik weet, is dat er een heel grote majoriteit van Français is die niet pas d'accord met deze hervorming. Het is de vicevoorzitter van de Parti de Gauche, een democratisch-socialistische politieke partij in Frankrijk, op de nieuwszender BFM TV. Deze demonstratie, zei hij, is een beroep op de maatschappij. Ik weet dat een meerderheid van de mensen niet instemt met deze pensioenhervormingen. Amsterdam moet zelf wiet gaan kweken. AT5 meldt dat D66 dat schrijft in haar verkiezingsprogramma... voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn nu zoveel politieagenten kwijt aan het controleren van coffeeshops... vindt lijsttrekker Paternotte. Die willen we inzetten om de stad veiliger te maken. Volgens D66 moet er een proef komen met kwaliteitscontrole... door bijvoorbeeld de Jellinek Kliniek. De 15 rechtenstudenten die zijn weggestuurd door de Universiteit Leiden... verliezen hun studiepunten, maar mogen wel een hertentamen maken heeft minister Bussemaker gezegd tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. De PvdA vroeg om opheldering over het wegsturen van studenten. Vorige week werd bekend dat 25 rechte studenten weg moesten... omdat ze niet snel genoeg hebben gestudeerd. Volgens de PvdA is dat bizar en niet acceptabel. En de ChristenUnie sprak van excessen. Volgens de ministers mogen de tentamens van de studenten ongeldig worden verklaard... want de studenten hadden kunnen weten dat dat kon gebeuren. Maar ze moeten de vakken dus wel kunnen overdoen. Omroep Brabant maakt melding van een gevalletje slaaggekeurd eigen vlees. Er is geen bewijs voor misstanden bij vleesverwerker Fion Food in Boksel. Staat op de site in een bericht van Fion zelf. En dat is gebaseerd op onderzoek, schrijft de firma Fion. Intern onderzoek. Het persbericht is een reactie op een uitzending van tv-programma Zembla... waarin wordt gezegd dat onder meer bij Fion gewoon vlees wordt verpakt... als dat duurdere vlees met het beter leven-kenmerk. Vanavond Andorra, Nederland. U hoorde er sportpsycholoog Schuijers al over. We zijn er altijd groot voorstander van... om aan de hand van voetbal de algemene kennis wat erbij te spijkeren. Dus opdat u het vanavond meteen merkt, als ze de verkeerde draaien... dit is het Volkslied van Andorra. En RTV Utrecht maakt ons attent op de site CNN Travel. Daar staat een artikel onder de kop. Verveelt Europa je? Probeer het nieuwe Europa. Daaronder volgt een aantal voorbeelden. En één daarvan is Utrecht, het nieuwe Amsterdam. Een charmante universiteitsstad, staat er. Waar je ook gotische bouwstijl en grachten kunt zien... zonder dat je dronken Britse vrijgezellenpartijtjes hoeft te ontlopen. Enige nadeel, het Nijntje Museum kan niet op tegen het Rijks in Amsterdam. En zo is dat. En zo hoort het en zo moet dat er blijven. Freddy van Teijn, dankjewel met het Nieuws uit de Media en Binnen- en uit Buitenland. Hij de Amerikanen mee. Je moet op een gegeven moment wat doen als een land zo uit de bocht vliegt. In small, limited kind of effort. Op het moment dat het congres nee zou stemmen, dan zijn zijn handen wel gebonden. Assad waarschuwt dat hij hard zal terugslaan als Amerika aanvalt. Is there anything at this point that would stop an attack? Turn it over. Laat Assad zijn chemische wapens maar inleveren. It is a De Amerikanen hebben wel ernstige twijfels. It's that we can get a breakthrough. Maar het is kantje boord. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Angela Georgiou, op 24 september...